een album maken. Volgende maand moet het af zijn. We houden vinger aan de pols. Even kijken hoe het gaat. Of het hem gaat lukken. We gaan het zeker horen, dit uur. Live, een uur lang, in de DJ boot bij Slam, is dit Tim so, Hawks. where opportunity meets chance. can't get enough, I just can't get enough, I just can't get enough. Als je al lang naar Slam luistert, dan weet je dat we Tim Hox aan een flinke tijd volgen. Yo, give me something to dance too. De afgelopen tijd heeft hij flink aan zijn sound getweekt. Wat volwassener. Wat andere sound. We vinden het tof en uh, vandaar dat je hem een uur lang hoort in de Slam Mix Marathon. Dit is Tim Hox. I'm the dance too. Get the fuck Get down get get the uh, fuck deep, deep, deep, deep, the fuck the fuck I need a blanket cause I'm... Vanavond in de Zingerdom in Amsterdam. Frenkie Rizardo. De eigen show. Was binnen no time uitverkocht. En over een uurtje. Eigenlijk al sneller, om vier uur vanmiddag. Hoor je hem hier in de Slam Mix Marathon. Een uur lang. Frenkie Rizardo. En uh, deze man hij heeft een flinke deadline. Volgende maand moet ze album af. Dat... Had hij dan 111 dagen voor. Kijken of hij het gaat redden. Zometeen eens even met hem bijpraten. En je hoort hem nu een uur lang in de mix. In de Slim Mix Marathon. Oh, oh, oh, oh, oh. Dit is Tim Hox. Oh, oh, oh, oh, oh. I need a blanket Laptop opengeklapt in een brasserie in Voorburg. Mijn werkrapportjes van afgelopen weken in orde te maken en door te mailen. Het weekend incoming! Echt lekkere muziek. Groetjes van uh, Ricardo. Er komt ook nog een bericht binnen van Sander. Hé, hey, dikke track. Wat was dat voor track? Zou goed zijn dat je die voor me hebt. Dat was de vorige met Get the Fuck Out of Here. Ja, ik ga dat zo meteen eens aan hem vragen. Tim Hox in opperste concentratie op dit moment. Onaanspreekbaar, maar ik ga het zo meteen zeker aan hem vragen... als we met hem bijpraten. Je hoort hem een uur lang in de Slam niks Marathon. Dit is Tim Hox. Do you remember me? De beste Wiets op vrijdag, dit is de Slam Mix Marathon. Over 20 minuten hoor je een uur lang Frankie Rizzardo. En dit is Tim Hox in de mix. talk about me i'm think about you You're just think about me i'm think about you you're still the one that i need i'm still feeling all you if anyone's gonna love me it's gonna be you you can feel the this one's about me i'm think about you You're just think about me i'm think about you. You, you you're still the one that i need i'm still feeling all you if anyone's gonna love me it's gonna be you it's gonna be you. Be you, you, you, you. If anyone's gonna love me, if anyone's gonna love me, it's gonna be you. It's gonna be you, you, you. Ja, ja, ja, ja, ja, daar is ja, hij. Het, hey, hey, hey. het is even, even rennen, Je zegt ja, altijd. Hè? Ja, ja, ja. De ja, ja. afstand is wat groter geworden in een nieuwe studio. <laughs> zeker. Hey, uh, goed dat je er bent, man. Ja, leuk dat ik weer even hier langs kan komen natuurlijk, hè. Nou, zeker dat je... En, en helemaal wat je nu doet, want ik, ik vind het echt goed. Ja, dankjewel. Dankjewel. Met, uh, we hadden het er laatst al een keer over. Je bent uh, een beetje van stijl veranderd. Ja, ik ben echt wel wat meer alles aan het verhousen, zeg maar. Het was maar, maar allemaal wat gewoon volwassenig, of zo. Ja. Ik, ik kwam terug van de EDM en... Uh, ja, dat was ook wel house. Alleen dit is gewoon wat, wat serieuzer. Dit kan je lekker drie uur lang draaien. Het is, gewoon, het is allemaal is lekker meer, volwassen. Uh, diepere lijnen erin. Exact, exact, exact. En dit is natuurlijk ja, wel helemaal de sound die, uh, die mega hard gaat op dit moment. Ja, zeker. En ik, ik ben heel blij met... Um, wat ik nu, zeg maar, het, het idee was ook van het album wat ik nu aan het maken ben binnen 111 dagen om mezelf een soort van, ik wil niet zeggen terug te vinden maar meer op zelf opnieuw uit te vinden. Ja. Omdat ik dacht van ja, weet je het is leuk wat ik aan het doen ben geweest en ik heb heel veel mooie dingen mogen doen. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je gewoon op een gegeven moment jezelf weer opnieuw uitvindt en kijkt van wat er dan uitkomt. Ja, nee, zeker. Absoluut. Heb je er ook over nagedacht om, uh, om je naam te veranderen eigenlijk? Of niet? Uh, ja, en, maar eh. ik vond eigenlijk ook wel weer, uh, het is eh. ook een proces, weet je wel. Dus ja. het is ook wel weer het laat ook wel weer, ik vind het ook wel weer mooi om te zien dat dat mensen dan kunnen zien van wat die journey dan is, van waar ik vandaan kom. Nee, ja, zeker. zeker. Iemand die in zijn midlife crisis zit, uh, gaat ook niet zijn naam veranderen. Je <laughs> nee, <Precies>. nee, doet <laughs> af en toe een keer wat anders in je leven. Hé, <laughs> hey, maar uh, serieus man, het is, uh, het is echt goed. Er komen ook heel veel appjes voor binnen. Oh, dus dankjewel. dat is uh, nou. goed. Eén vraag die ik even moet stellen, ik hoop dan dat die ook voor jou is. Dat was die, uh, even kijken, Sander die stuurde. Met, uh, met de tekst erin. Get the fuck out of here. Is, ja, die, die, uh, die, is die van ook jou? Van okay. De hele set is 100% hox. Dus alleen maar Alles. eigen platen. Alleen oh, maar eigen platen. top. Nou, heel goed. En uh, die, die is nog niet uit, toch? Nee, die, is nog niet uit. die komt waarschijnlijk wel gewoon op het album. Want ik krijg heel veel okay. reacties erop. <laughs> <rond>, dus. <laughs> Oké, okay, top. En uh, dat album, dat staat gepland voor... Um, ja het album om het af te maken is 1 februari ja um, en dat kunnen mensen gewoon zien op mijn tiktoks en op mijn instagram dat ja. ik dat die ik laat die journey helemaal zien um, is de maar, deadline dat het echt af moet dat zijn moet de deadline dat het echt af moet zijn maar de, het zeg maar het de release datum hebben we nog niet. Super, ah, ja, okay. ik ben nog een en, beetje en je, bezig met te kijken... En het is niet zoals vroeger op school dat je dan zo'n zo dummy-vouw inleverde. Nou, ja. oh, er stond er niks in. Oh, yeah, yeah. Het is echt af straks. Ja, het is echt oh, af. Ja. Maar de echte release datum uh, wordt natuurlijk wel later. Dat wordt iets later, ja. wordt iets later. En wanneer? Ik hoop eigenlijk einde zomer. Okay. Dat, zou, dat zou wel mooi zijn. Maar ja. ik, we, we, ik, het plan is natuurlijk dat we alle singles langzaamaan releasen. En ja. uh, er moet een... Kijk, alles in principe is af. Dus alle, alle namen, alle ideeën, welke platen erop zouden moeten komen. Alleen het is nu nog gewoon echt het, uh, ja, het, echt het afmaken van de platen, zeg maar. Top. Goed man, hey, als we de komende tijd op je willen dansen, sta je ergens te draaien? Uh, ja, komen? trouwens. We hebben, uh, in april hebben we, gaan we weer, eindelijk weer iets in Breda doen. Oké, okay. een eigen feest. Het heet ik naar Um, eigenlijk wat ik normaal gesproken eigenlijk altijd deed op uh, Emporium, uh, Solar en op uh -huh. Wish. Maar nu gaan we het ook echt weer gewoon terugbrengen naar uh, Preda toe, zeg maar. Ja. En in de zomer komen heel veel leuke dingen aan. Want het is nu even gewoon oh, ook leuk. even... Ik moet even mijn mind ja, even zetten focus, op, uh, op, uh, op het album, zeg maar. In de studio. Maar. Ja. Hey, goed dat je er bent. Uh, echt super. Ja, dankjewel ja. ja. voor de uitnodiging. Houden je zeker in de gaten. Klein mixmarathon. Vrijdag. door de Tim Hux een uur lang. En uh, zometeen Frenkie Rizardo.